kunnen we iedere keer over allerlei mogelijke onderwerpen spreken. Spreken vanuit de ervaring die we in ons hebben. Mag ik je verzoeken om rechtop te gaan zitten, de beide benen op de grond te plaatsen? De handen en de benen niet te kruisen, maar de handen desgewenst geopend op je schoot neer te leggen. En misschien kunnen we een kleine visualisatie doen. Maak verbinding met het licht buiten je, met het zonlicht. Visualiseer het zonlicht of het licht van de lamp. En maak de verbinding binnen in je lichaam met het licht dat je zelf bent. Zo weet je dat je altijd je meditatie in het licht doet. Je zou kunnen overwegen... Om bij alles dat belangrijk voor je is, te beginnen met een kleine meditatie op het licht, op het licht dat jij zelf bent. Adem rustig in, houd de adem even vast en adem rustig in je zonnevlecht uit. Je plexus solaris, je navelchakra of je derde chakra, zo je wilt. Doe het nog een keer. Adem rustig in. Hou de adem even vast. En adem rustig uit. Dat inademen kun je door je neus doen... En het uitademen door je mond. En zie deze zin als een mantra. Zo vergeet je hem niet en doe je het in een bepaald ritme. Adem rustig in. Houd de adem even vast. En adem rustig in dat derde chakra uit. Dat plexus solaris. Waar alles in je lichaam mee verbonden is. Vorige week ging mijn lezing over spreken over bovenzintuiglijke kennis. De verantwoording die wij dienen te nemen met het spreken hierover. En er zijn mensen die komen dan met de opmerking dat hun partners, een partner, er niets mee op heeft, er niets aan heeft, of, of dat ze het zo jam, jammer vinden dat ze deze weg Alleen moeten gaan, en dat is het alleen moeten doen. En ook wel irritatie, flinke irritatie zelfs. In de vorm dat hij of zij mij niet begrijpt, zo hoor ik dan. Begrijpelijk hoor, die pijn is soms waarneembaar bij mensen. Want het grootste lijden denkbaar in de kosmos, in het universum, dus ook op deze aarde, is dat anderen je bewustzijn niet serieus nemen en het niet accepteren. Toch, alleen jij bent verantwoordelijk voor wie je en wat je bent. Jij dient jezelf sterk te maken te geloven in jezelf, diep, diep weten in jezelf, in verbinding te staan met je eigen zelf. Dan pas, zou je kunnen zeggen, dan pas ben je in staat de ander te overtuigen. Mocht dat trouwens nodig zijn, en mocht er een discussie zijn over het bewustzijn, Soms is dit juist een, een, een, een vorm van moeilijkheid waar je zelf overheen moet komen. De volgende stap die je als mens dient te nemen. De mens dus die met het spirituele in zijn leven bezig is. En juist door deze moeilijkheden, het lijden van het door anderen niet serieus genomen te worden, kom je na het geaccepteerd te hebben en jezelf sterk gemaakt te hebben in een ander bewustzijn terecht. Het hoort er gewoon bij. Je maakt je niet meer wanhopig om begrepen te worden. En je maakt je ook niet meer kwaad. Je klaagt niet meer als een ander jou niet meer begrijpt. Want je hebt begrepen dat als je klaagt, het niet anders is dan dat jij er niet mee om kunt gaan. En heb je wel eens goed over je eigen woorden nagedacht? Stel dat je verder bent dan je partner... Heb hem dan of heb haar dan met alle liefde in jezelf lief. Ook hij of zij dient nog een weg af te leggen. En inderdaad, de dingen zijn simpel. Maar kun jij het ook zo eenvoudig uitleggen? Dat anderen zich niet geïrriteerd voelen. Dat je goed nadenkt hoe je het zegt Dus niet met een vorm van arrogantie Dat je het allemaal zo goed weet Maar met alle liefde in jouzelf Zelfs al zou je Het heel duidelijk moeten zeggen Kun je dat? Misschien wil je daarover nadenken Kun je dat respect voor de ander opbrengen die precies de vinger op jouw zere plek neerlegt? Weet je het nog? De ander is nooit schuldig. En wat je irriteert bij de ander is een tekortkoming bij jezelf. Aan het slot van mijn vorige lezing van vorige week dus heb ik de woorden gezegd, bedenk dat de overdracht van liefde geen woorden nodig heeft. En misschien deze woorden in je hoofd, herinnerende, kun je misschien bedenken dat je je kunt inhouden met wat je ook zegt. Hoe moeilijk je dat ook valt. Want je wilt zo ontzettend graag, of je eigen ervaringen vertellen aan de ander. Maar soms kan dat niet. Kun je die ander laten? En weer terugkomen bij jezelf? Misschien is die ander, je partner misschien, wel veel verder dan jij ooit gedacht had. Terwijl jij zo bezig was met allerlei spirituele zaken. Misschien wil je partner daar helemaal niet over spreken. En wil hij dat in zichzelf verwerken. En dat je partner daar niet mee bezig is of lijkt te zijn, wil niet zeggen dat het bewustzijn van je partner minder is, of lager is. Misschien is jouw partner wel veel en veel langer bezig in zijn of haar evolutie, en heeft besloten in dit leven alleen maar, tussen aanhalingstekens, materiële dingen te doen. En kennis te nemen van de materiële dingen van deze aarde. En daarmee om te gaan. Misschien heeft hij of zij wel vele levens geleefd. Als geestelijke. Of wat dan ook. En heeft nu besloten. Nu even niet. Niet, niet in dit leven. Maar je zou kunnen bedenken. Dat juist door de keuze om het leven met jou te delen, zou je ook kunnen zeggen dat hij wel degelijk spiritueel is. Juist door jouw eigen geïrriteerdheid heb je niet gezien dat de ander heel wat te zeggen heeft. Maar door jouw eigen wazigheid vielen al er niet aan wilde beginnen om het niet nog erger te maken. Dus dan besloot hij of zij er maar niets meer over te zeggen. Met andere woorden, vele hebben een partner die hen op de grond houdt, met beide voeten op de grond houdt. En dat is maar goed ook. En eigenlijk zorgt die partner ervoor dat je niet gaat vliegen. Je mag hem wel dankbaar zijn. En ik zeg het maar even in de mannelijke vorm, voor het gemak. Het geldt natuurlijk ook voor mannen die een vrouw hebben. Die, zoals zij dat wel eens zeggen, er niets mee te maken willen hebben. Het is een lastige gedachte, maar misschien heb je het er wel naar gemaakt. Durf je zo naar jezelf te kijken? En ik wil het niet vergoedigen, hoor, maar kijk eens, wij mensen zijn maar al te graag geneigd om de ander te vertellen dat hij of zij ook spiritueel moet denken. Maar juist dan zie je zo vaak dat de andere helft er heel anders mee omgaat. En daar is niets mis mee. Maar daardoor kom, je, kom jij wel in de unieke gelegenheid, de unieke kans dus, om dichter bij jezelf te blijven. En om over jezelf na te denken in plaats van al je aandacht, je gedachten buiten jezelf dus op de ander te richten die misschien zoals jij denkt, niet zo denkt als jij maar wat jij toch maar heel graag zou willen juist door bij jezelf te blijven kun je accepteren dat de ander mag zijn, zoals hij of zij dat wenst te zijn. Je ziet dat er twee soorten gedachten binnen in je zijn. De gedachten die naar buiten gericht zijn, en de gedachten die naar binnen gericht zijn. Kijk eens of je dat bij jezelf kunt vinden. Zijn ze naar buiten gericht en vind je eigenlijk wel dat je dat je best wel ver gekomen bent op je eigen pad, dan kun je toch zomaar behoorlijk neidig worden, of je, of je verbeten afvragen, waarom mensen jou niet accepteren zoals jij bent. Maar, als jij geen respect voor jezelf hebt, hoe kun je dan verwachten dat anderen dat voor jou hebben? Want je weet dat als je kwaad bent, als je, je hebt laten gaan in die gedachten die naar buiten gingen, dan kun je licht ontvlambaar zijn, dan kun je zomaar kwaad worden. En dan komt er geen wijs, komt er geen wijs woord meer uit je mond. En waar blijf je dan? Met je spiritualiteit. Kun je allerlei mooie dingen over jezelf gaan vertellen. Maar je weet heel goed dat dat het niet is. Je bent eigenlijk kwaad op jezelf. Dat je je weer uit je evenwicht hebt laten halen. Daar is die ander toch niet schuldig aan. Dat is een proces wat in jouw hoofd plaatsvindt. Daar kan toch zomaar bitterheid uit ontstaan. En dan zul je van alle verwachtingen die je van de ander hebt, steeds maar weer in teleurgesteld worden. Ik zei dus, we zijn altijd maar bezig... Om elkaar te veranderen. En de simpele waarheid is gewoon. Dat we het recht niet eens hebben om de ander te mogen veranderen. O ja, je kunt het rustig doen hoor. Maar kijk waar je in terecht komt. En kun je de ander accepteren? Zoals hij werkelijk is? Zoals jij denkt dat hij is? En Misschien is het wel goed om weer eens wat te zeggen over het. Uh, over het accepteren van elkaar. En natuurlijk, daar komen we allemaal meerdere malen op terug. En ook ik heb dat in, in vorige lezingen, nou ik denk ook wel weer eens een één een of twee keer, uh, gezegd. Ik heb het daar al vaak over gehad, over dat acceptatievermogen. Maar voor mijn gevoel kan het niet vaak genoeg gezegd worden. En kijk hoe je ermee omgaat. Kijk wat je ermee doet. Kijk wat je. Wat je diep van binnen. Met die vormen van acceptatie. Hoe je daarmee omgaat. Het is dus het acceptatievermogen van jou naar alles dat anders is. Het acceptatievermogen om niets gek te vinden. Het accepteren van andere levensvormen. Van kosmische levensvormen. Bestaansvormen waar je niets van af weet. Ja, ik zeg kosmische levensvormen. Stel dat je nu... Een leven hebt op, nou, noem eens wat, op de planeet Venus. en je kijkt naar de aarde. dan zie je dat de aarde. ook deel uitmaakt van de kosmos. Dus wij hebben ook kosmisch. wij zijn ook kosmische levensvormen. Maar in ieder geval. misschien was dat iets waar je je nooit mee bezig hield, of nauwelijks. En misschien ook wel omdat je je er afzijdig van wilde houden. En misschien vond je het wel gek. Maar bedenk dat wij niet de enige zijn in het universum. Op andere planeten is ook leven. Misschien niet, zoals jij dacht dat het zijn, zou zijn, wat je denkt met je menselijke hersenen. Maar bedenk dat er absoluut andere levensvormen zijn. En misschien wil je erover nadenken om ook dat te accepteren. Kun jij het accepteren van anderen als zij fouten hebben gemaakt? Dat jij er niet over oordeelt. Kun je het opbrengen om te begrijpen dat er mensen zijn die in jouw ogen gigantische fouten maken, maar het toch goed doen in de ogen van God? God oordeelt niet en veroordeelt niet. Dat doet die mens zelf. En wie zijn wij om toch maar de ander te oordelen of te veroordelen? Je bent niet in staat om vanuit een helikopterloek naar die mens te kijken. Kun je vanuit jezelf accepteren dat die ander fouten heeft gemaakt en toch niet oordelen? Ja, en dan kom ik toch weer bij je partner. Kun je partner accepteren in alles, in werkelijk alles? Nou denk je, ik hou van hem of ik hou van haar, van haar, en dat is wel even makkelijk, dat denk je misschien. Ja dus. Maar kijk eens naar jezelf, als jullie ruzie hebben of haar waar, kun je de ander werkelijk accepteren, is dat werkelijk zo? Heb je nergens enige vorm van irritatie? Kun je zo over jezelf heen stappen, dat je werkelijk alles kunt accepteren van je partner, of in ieder geval van de mensen uit je naaste omgeving? En dan nog een acceptatievorm. En dat is het accepteren dat mensen in hun leven grote karmische fouten kunnen maken. Die gedachten daarover accepteren en los te laten. Die ander volkomen te laten, je nergens mee te bemoeien en de ander te respecteren in welke keuze dan ook. Ook al ben jij het er helemaal niet mee eens. De totale acceptatie dus. Kun je dat? Ja, en dan hadden we het daar straks over de partner. En dan denk je misschien wel naar buiten toe met je gedachten, maar mijn partner accepteert het niet. Hoe ga je daar dan mee om? Nou, eigenlijk is het heel eenvoudig hoor. Het is altijd dezelfde weg. Dan accepteert jouw partner het maar niet. Het zij zo. Dan is het maar zo. Daar heb jij in principe niets mee te maken. Je partner, je man, je vrouw, je kinderen. Ze mogen denken zoals zij dat wensen. Je kunt wel manmoedig bezig zijn om jouw ideeën als het ware op te dringen, maar het heeft geen zin. Laat de ander. De ander mag doen wat hij wil. Welke consequentie daar ook aan verbonden is. Maar misschien wil je naar jezelf kijken. Kijk eens wat vaker naar zijn of haar andere kwaliteiten. Je hoeft je toch niet steeds zo te concentreren op wat de ander niet doet of wat de ander fout doet. Concentreer je op de goede dingen van de ander. En dat is een proces. En dat is een proces dat je jezelf dient te leren. En waar je, waar je op kunt concentreren. Want we zijn maar al te geneigd om naar de negatieve dingen te kijken. Dat is afglijden het is net alsof we niet meer in het zonlicht kunnen zien het is net alsof we het zonlicht niet meer kunnen zien dat is toch jammer concentreer je op de liefde concentreer je op het goede in de ander dat is toch niet zo heel erg moeilijk verbeter jezelf Haal het beste uit jezelf en word die krachtige persoon die je partner in jou denkt te zien. Laat dat naar boven komen. Ik zag laatst een stukje van een eerste programma over vrouwen die gescheiden waren. Ik weet niet hoe het heet hoor, maar en ze kregen een soort les om van zich af te bijten. Om weer een heel mens of zoiets te worden. Ik vond het eigenlijk wel heel, heel eigenaardig. Dat hadden die vrouwen ook kunnen doen in hun huwelijk. In de samenlevingsvorm die ze eerst hadden met die man of partner. Want het zit absoluut in je om een sterke persoonlijkheid te worden. Juist door die partner. Die moeilijkheden maken je sterker. En eigenlijk dien ik te zeggen, je bent het al, je bent al een sterke persoonlijkheid. Alleen, je bent het toch zomaar vergeten. Je hebt je gek laten maken door van alles en je bent ver gewoon vergeten dat jij wel degelijk die persoonlijkheid hebt waarvan jouw partner droomt. Lastig hè? Zie je dat het allemaal net andersom is? Het gaat dus ook om alle zorgen die je in zo'n relatie hebt en bedenk dat zorgen in je leven je dwingen om je te realiseren. Dat je wel degelijk in geluk en vreugde kunt leven. Jij bepaalt of je je gek laat maken door zorgen. En misschien wil je hier wat meer over nadenken. Het maken van zorgen is een negatief denken. En dat is op zich niet zo heel erg als je bedenkt uh, dat je tot nu toe zo negatief dacht. Want als je hierover nadenkt, dan kun je stellen dat het licht bestaat dankzij de duisternis. Dus van binnen weet je dat er een andere manier van denken is. Een denken dat dus absoluut zonder zorgen is. Een denken dat gebaseerd is, dat is, met hoofdletters dien ik te zeggen, een denken dat louter en alleen licht is, dat positief is, dat binnen uit jou komt en dat binnen in jou blijft. Dat is vertrouwen in jezelf. In het Goddelijke. In de Goddelijke mens die jij bent. Dan zijn zorgen niet meer nodig. En zie je dat je zelf uit dat. En dan zie je dat je zelf uit dat, bewustzijn, uit dat zorgelijk bewustzijn komt. Want zit je eenmaal in dat zorgelijke gedoe dan zie je dat daar ook zorgelijke toestanden uitkomen. Want jij bent verantwoordelijk voor hoe jij jouw omgeving ziet. En dat laat je toch zomaar gebeuren, want over die gedachten ben jij verantwoordelijk. Jij denkt, en wat jij denkt gaat gebeuren. Die kracht heb je. En dat realiseer je toch helemaal niet. Toch zou ik je ook willen zeggen dat je je niet schuldig moet voelen als je steeds maar zorgen hebt. Als je je schuldig voelt, bedoel ik. Je hebt er dan nog een probleem bij, je schuldig voelen. Het is dan maar zo, dat je tot nu toe zorgen hebt gemaakt over van alles. Maak eens een beslissing in jezelf, dat het ook op een andere manier kan. En steeds gaat het weer over hetzelfde. Het denken vanuit het licht, het spirituele zou ik ook kunnen zeggen, zal uiteindelijk bij alle mensen het stoffelijke denken wegdrukken. De mensheid zal uiteindelijk uit zijn harde panzer scheuren. De mensheid is al bezig. ...om behoorlijk te veranderen. Het is al om je heen te zien. Want sommigen zien het niet. Maar dat zegt alles over die mens. Kijk goed. Er zijn zoveel mensen met een lach op hun gezicht. En Zo, zo moet ik ineens denken, vorige week... Zaten we even op een terrasje in Antwerpen. Het was lekker weer en ik wilde een biertje nemen en naast ons zat iemand ook een biertje te drinken. Wij kenden hem helemaal niet. Maar wij zaten en zaten te bedenken wat we zouden nemen. Hij draaide zich gewoon naar ons toe en begon gelijk een gesprek. Hij begon ermee en... Hij ging eigenlijk steeds maar door. Waarschijnlijk moedigden we hem aan door vriendelijk te knikken. Het zou kunnen. Maar het was een gesprek waarin hij zelf aangaf dat hij heel positief in het leven stond en dat hij nooit iemand kwalijk nam en dat hij al geruime tijd geleden besloten had zich nooit meer zorgen te maken. Hij, geloo hij geloofde alleen nog maar in zichzelf. Nou, ik bedoel maar <laughs> zoiets dat je dan... Een wild vreemde die dat dan tegen je zegt. Ja, opmerkelijk niet waar. En eigenlijk is het heel gewoon hoor. Want wat je uitstraalt, trek je aan. En zo gaat dat dan. Dus mensen veranderen wel degelijk hoor. Kijk goed om je heen. En als je denkt, nou dat is niet zo. Wees dan de eerste die het doet. Geef dan de eerste aanzet. En geloof erin dat mensen uiteindelijk altijd naar het licht willen. Ook al zitten ze zagrijnig te kijken. In de evolutie van de mens is al zoveel gebeurd. Eerst was er de geboorte van de ziel. De ziel die uit de buikholte van God gekomen is. De ziel, een gedachte. Nog geen stoffelijke vorm, een gedachte die uiteindelijk op een moment in de evolutie de geboorte als mens liet gebeuren, de stoffelijke mens. om dan in de volgende trap van de evolutie het leven leefde, om te leren om met de aarde om te gaan. Om te leren om te gaan met de hardheid van de aarde. Misschien om maar een paar jaar of minder nog, een paar maanden wellicht, te leven. Maar juist om te leren voelen hoe het is om als ziel in het lichaam van de aarde te leven. om dan, na vele, vele levens wellicht, het familieleven te leren, leren om te gaan met mensen, leren te leren ondergaan wat anderen van die mens verlangen, dwangmatig wellicht. Het kwam misschien niet op bij die mens om te denken dat hij een vrije wil had. Hij moest in dat leven, of in volgende levens, dwangmatig ondergaan wat anderen van hem verlangden, totdat hij wakker werd en dat niet meer accepteerde. Om eindelijk, na vele levens, na ontwikkeling, zich het, het, de dualiteit in het denken te laten ontwikkelen. De keuze van beslissingen en het karma... Ook daar gingen vele, vele levens overheen. Ook de levens om om te gaan met verantwoordelijkheden. En het kan ook niet allemaal in één leven. Dan zou die mens volslagen gek geworden zijn. Het zou allemaal te snel zijn gegaan. En vervolgens in een leven... Komt die ziel weer op aarde in een stoffelijk lichaam? En vervolgens de overwinning van de mens op zichzelf. Een gigantische stap. En kijk om je heen, of liever, kijk naar jezelf. Kun je van jezelf zeggen dat je op jezelf een overwinning hebt ondergaan? Durf jij ja of nee te zeggen, ongeacht de gevolgen? Ook al wordt iedereen nijdig op je? Ook al zal het je dood zijn? Je denkt misschien dat je dat wel even kunt, maar kun je je wel voorstellen dat het vele levens dat het dat je daar vele levens over kunt doen of over moet doen? Het kan gebeuren. Dat er in jouw leven iets voorvalt, waardoor jij aan de ander duidelijk moet aangeven hoe jij erover denkt. Durf je dan zomaar voor jezelf op te komen, ongeacht wat er met jouw leven zal gebeuren? Durf je voor je eigen geloof op te komen? voor je eigen gedachten, voor je eigen vrouw, voor je man, voor je kinderen, voor je familie op te komen, voor je eigen overtuiging, durf je dat? Of loop je mee met de meest schreemende partij? Of loop je ervoor weg, draai je je hoofd om? Of loop je achter het geld aan? Het is niet erger als je het niet doet. Het goddelijke wacht rustig af. Doordat jij de beslissing neemt om het juiste in je ontwikkeling te doen. Kun jij jezelf absoluut in de ogen kijken en zeggen dat jij voor de ander zult staan. Dat je voor jouw eigen mening zult staan. En dat is heel iets anders dan kwaad worden op je partner als hij of zij jou niet begrijpt. Of dat ze niet willen dat jij met het spirituele bezig bent. Want dan weet je nog niet precies. We denken allemaal van onszelf dat we zo goed zijn, dat we al dit soort dingen niet doen. Nou, laat ik je vertellen dat dat absoluut niet zo is. De mensen die dat juist denken van zichzelf, dat ze zo sterk zijn, zijn juist de zwakste. Maar ze krijgen altijd een nieuwe kans van het leven met een hoofdletter natuurlijk, van het echte leven, om er op een ander tijdstip in hun evolutie weer mee om te gaan. En ook hier kunnen er levens en levens overheen gaan. Of misschien ook niet. Dat je het begrepen hebt dat je, dat je ermee omgaat en dat je... Dat je <coughs> Dat je krachtiger bent dan je ooit gedacht had. Als je zo'n overwinning als mens op jezelf hebt ondergaan, in welk leven dan ook, kun je stellen dat je weer een stapje op de trede naar boven hebt gedaan. Je zult een stukje bewustzijn hebben bereikt, een stukje verder. In een ander leven kom je door nadenken tot een kosmisch bewustzijn. Je voelt je goed bij het mediteren, het nadenken over het leven. Je bent op een gegeven moment dan bereid om naar de kracht van de meesters te luisteren. En dan bedoel ik eigenlijk de intelligenties in de astrale en de kosmische werelden. Of ook wel... naar je eigen innerlijke stem te luisteren. Je bent bereid... om je eigen leven... onder de loep te nemen... en zorgvuldig... naar jezelf te kijken. En de beslissingen te nemen... op een andere wijze... te gaan leven... En daar ook voor te gaan. En daardoor ook het allerbeste uit jezelf te laten komen. En dan ook in het goddelijke gevoel te komen om altijd de vervolmaking binnen in jezelf te laten gebeuren. Steeds maar weer beter en beter in jezelf te worden. Zonder dat daar een, een dwangmatig iets achter steekt of... Dat je het voor anderen doet, maar een onbaatzuchtig gevoel van binnen, naar, naar dat rijken, naar die liefde. En het moment kan komen dat in dat leven, zonder eer of faam, je een telepathisch kanaal onder de kracht van de meesters kunt worden. En ik zeg meesters, mannelijk, maar het zijn ook vrouwen, intelligenties, er zit geen enkel verschil in. Ach, en wat zijn meesters? En dat zijn eigenlijk, nou niet eigenlijk, het zijn zielen die niet meer um, <tiek> aan het rad van wedergeboorte uh, zullen deelnemen. De volgende stap kan zijn een leraarschap, het overdragen van de liefde die je op een moment in je evolutie hebt gevoeld en aangeraakt. En waarvan je begrepen hebt en gevoeld hebt dat je daar zelf deel van uitmaakt. Maar dat je ook ziet dat alle andere mensen daar ook deel van uitmaken dat er werkelijk geen verschil bestaat, behalve in de hoofden van mensen, die dat niet van zichzelf kunnen bedenken. Die liefde met een hoofdletter, is op dit moment in de wereld, hevig aanwezig, en te voelen. Het is diezelfde liefde die zegt, dat de liefde, het licht, absoluut bestaat, dankzij, de duisternis. Het is diezelfde liefde die alle liefde in zich heeft, maar die wel de duisternis kent. Die wel bekend is met het kwaad. Eens in de evolutie van de mens... Van de ziel zal dat moment komen dat de ziel niet meer terugkeert naar de aarde. Het rad van wedergeboorte is ingevuld en het is niet meer noodzakelijk. En die zielen dus gaan ook verder met hun evolutie en ontmoeten elkaar ook weer op een punt in hun evolutie. En sommigen zullen elkaar herkennen. Zij waren immers op hetzelfde tijdstip als ziel op de aarde gekomen, wellicht gelijk met elkaar als een vijfpuntige ster, als ziel op aarde geboren. Maar dan op de aarde zagen ze elkaar nauwelijks meer, behalve later, veel later in hun evolutie. Als ze al hun aardse levens achter zich hadden kunnen laten. De emotie van het weerzien hier op aarde zou te groot geworden zijn. En er zou niet meer aan het karma van hun levens hier op aarde toegekomen kunnen worden. Vele groepen van zielen die gemeenschappelijke levens hebben gehad in vroegere tijden, misschien wel honderdduizenden jaren geleden, herkennen elkaar ook en zijn gelukkig elkaar weer te zien. Misschien hebben zij in de oud-Egyptische tijd levens met elkaar gehad. Misschien hebben ze dezelfde esoterische scholen bezocht. Misschien hebben zij ook zitten te zwoegen op het tekenen van het juiste oog. Misschien zijn ze ook priester of priesteres geweest in dienst van Isis. En hebben misschien... Op een moment in het verleden, misschien vijfduizend jaar geleden, toen de afspraak gemaakt om aan het eind, tegen het eind van de twintigste eeuw, op een plaats op deze aarde te samen te komen, om waar te maken waar zij vijfduizend jaar geleden onderricht over kregen, het bewustzijn van de wereld op een ander plan te brengen. Met alle liefde die in hen zit. En juist op die wijze, op het moment, op het enige moment dat het nodig was. En zo herkenden wij elkaar. Niet van gezicht, toch ook weer wel van gezicht. Een diep gevoel van emotie maakte zich van vele meester. Een zuivere herkenning, een zielsherkenning. En in dit stoffelijk leven konden wij ons niet meer voorstellen dat we eens deze afspraken gemaakt hadden. En toch kwamen wij allen op het juiste tijdstip, op de juiste plaats en zeker op het juiste moment tezamen. Een wonderbaarlijk iets zou je kunnen zeggen. Als je achterom kijkt. Naar deze gebeurtenissen en onze lessen die wij kregen. Zie je de hand van het Goddelijke. Zie je hoe het toch allemaal zo in elkaar paste. Je hoeft je niet druk te maken, of je er wel of niet kwam. Het ging buiten je stoffelijk leven om. Ik denk wel eens: het had toch maar, dus achteraf denkende, het had toch wel, het had maar een haar gescheeld, of ik was er niet bij geweest. Maar zoveel macht heeft de stoffelijke mens absoluut niet hoor. Maar het is een absolute, zekere weten van de ziel. Het gewoon te doen, de beslissing te nemen en te gaan. Dus geen enkele handeling te verrichten, je druk te maken. Het gebeurde gewoon en zo ontmoeten wij allen elkaar. Na verloop van tijd werd er vanuit de kosmos besloten dat wij genoeg kennis hadden opgedaan. Sommigen van ons kregen niet alle kennis. Bij, bij sommigen was dat een verdrietig gevoel. Die dachten: oh, dat mag ik misschien niet weten. Maar het bleek toen dat in een. Wat zal ik zeggen? In een sessie gehoord werd. Dat het al in hen zat. Dat het was dat het slechts naar boven halen van de kennis noodzakelijk was. Maar de stoffelijke mens twijfelde en wist soms niet hoe dat te doen. Maar het was nodig geweest om eerst alles te ondergaan in dit leven: om, met andere woorden, de gebeurtenissen te ondergaan en te verwerken die bij de eerste drie onderste chakras hoorde, en dan verder te gaan met het accepteren en ondergaan van het leven, dat gelijk stond met de, met de werking van de bovenste chakras. Maar daarover heb ik al eens een keer gesproken. Ik bedoel over de belangrijkheid van het juist inleven van de drie onderste chakras. Ik zei dat het nodig was om eerst alles opnieuw te leren in dit leven, opnieuw. Te ondergaan. Om het dan: als alles begrepen was: hetzelfde te doen. We dienen het nu zelf te doen. We dienen nu zelf leraren te zijn. Om dan op een moment in onze evolutie ons ook weer terug te trekken en het dan ook weer over te laten aan anderen, aan onze leerlingen wellicht. Het is de enige en juiste wijze. En graag zou ik willen besluiten met dezelfde woorden die ik vorige week heb uitgesproken. Om een vorm te kunnen veranderen tot een andere vorm, dient men eerst de oude vorm te accepteren en te begrijpen. Dus om het nog een keer te herhalen, mijn geliefde echtgenoot kwam zojuist binnen en die riep heel hard hoi. En het toeval sloeg toe, want ik doe deze lezing nu voor de tweede keer. En de eerste keer was precies dezelfde, bij dezelfde zin ging de telefoon. En ik dacht, dat kan ik niet nog een keer maken, weer die telefoon. Maar nu zal ik het toch nog een keer herhalen. Om een vorm te kunnen veranderen tot een andere vorm, dient men eerst de oude vorm te accepteren en te begrijpen. Die oude vorm is niet weg hoor, maar je gaat over in een nieuwe vorm. Lieve mensen, misschien wil je er nog een keer naar luisteren. Misschien is het te snel gegaan. Daar is het radioarchief voor. Je kunt er nog een week naar luisteren als je dat wilt. Maar misschien heb je het in één keer ook goed begrepen. Of misschien vond je het plezierig om het eenmalig te horen. Dan is dat ook goed. En voor de goede orde zal ik nog maar eens mijn website doorgeven. Dat is www.ihra.na.nl En dat is ook goed. Trouwens, op Spiritual Magazine online.com van Hans Rietveld. Uh, hij heeft mij uh, een, een, een eigen kolom gegeven, al, ik geloof al tien jaar geleden. Um, daar staan altijd uh, zo, ik geloof zeven of acht uh, teksten, uh, kun je daar lezen, mocht je dat willen. In ieder geval wens ik je een hele plezierige avond met de andere programma's. Heel veel genoegen daarbij. Een heerlijke week met alle die je lief zijn. En ik hoop dat je licht naar anderen mag uitstralen. Gewoon maar eens iemand vriendelijk aankijken. Het kan een wereld van verschil uitmaken voor iemand. Ik kan daar ook een hele lezing over geven. Maar laat ik volstaan met te zeggen, kijk eens vriendelijk naar een ander. Je ziet soms zoveel mensen zo zagrijdig voorbij lopen. Kijk ze eens aan met een vriendelijk gezicht. Mensen vinden het heerlijk, ze ontdooien ogenblikkelijk. En bedenkt daarbij dat de overdracht van de liefde met een hoofdletter, dus de liefde die het universum is, de liefde, God is liefde, dat die liefde geen woorden nodig heeft. Dag, tot de volgende week.